Tja, het is wat zo'n stilte Het is eigenlijk Ja, wat moet ik ervan zeggen Ik, ik, ik geniet de laatste weken eigenlijk ongelooflijk van de rust En de stilte dat, dat wil niet zeggen dat ik doden niet zou herdenken Want die, die herdenk ik wel maar dan ook alle doden. Want niet alleen de doden die vochten voor onze vrijheid. Maar ook voor alle doden die gevallen zijn. Omdat ze vochten voor hun idee van vrijheid. Want wat is het met vrijheid? Is het helder? Is het duidelijk? Weet je eigenlijk wel wat het betekent? Ik, ik, ik, ik, ik kan de vrijheid nemen Ja, dat kan Maar Soms Is dat eigenlijk helemaal niet handig A Eigenlijk is het fijner om vrijheid Te krijgen Ja, gewoon zo, hup Hier heb je het Dit is de vrijheid, zie maar wat je ermee kan doen Zie maar, ja, zie het maar. Ver, ver, verzin iets, doe er iets mee. En dan zal je zien, de meeste mensen kijken dan heel verdwaasd om zich heen en vragen zich af wat de bedoeling is. Ja. Dat zijn van die dingen die ik waarschijnlijk zelf nooit zal begrijpen. Maar aan de andere kant. Ik zie het wel gebeuren. En ik, ik, ik moet het toch iets. Ik moet helemaal niks. Ik moet helemaal niks. Dat is vrijheid. Dat je niks... ...moed. Ja, nee, nee, heb je nog al, allemaal dingen die... die, die ...ja, die, die liggen dan weer net iets gevoeliger. Want dat je niets moet, dat betekent niet direct dat je dan ook alles mag. Nee. Dit is namelijk helemaal niet zo slim. Ik had laatst een aanvaring met iemand. Ik, ik zal me niet zeggen met wie en, en op welke wijze. Maar ik, ik dacht echt, nou ga ik met spullen gooien. Ja. Wat heb je soms? Het zijn niet echt van die slimme momenten. Terwijl, waarschijnlijk had het gewoon... ...gekund en, en, en had het misschien ook wel gemogen. Maar dit kwam voort uit iets anders. Dit kwam voort uit dat ik het gevoel had dat ik dit moest. En, en, en dat ik er ook bijna ingetrapt ben. Ja, ik, ik kan het je niet voorstellen, maar ik, ik trapte er bijna in. Dat ik, dat ik mezelf... Eh, niet, niet meer in de hand had. Dat, dat ik gewoon dingen moest doen. En dan helemaal niet zoeken... fijne en handige en slimme dingen. Nou, als je nou ooit een keer het gevoel hebt... dat je iets moet doen... dat hoort niet... bij vrijheid. En ik... ik, ik, ik, ik hoop... ja... ik hoop... Ik, ik, ik, het is eigenlijk mijn... ja... Hoe moet ik het zeggen? Ik, ik, ik hoop gewoon. Ik, ik hoop en hoop en ik, ik... Ik droom ook heel veel. Ik droom eigenlijk... Heel erg veel. Mijn, mijn hele leven lijkt wel een droom. En ik probeer wel eens uit te leggen aan andere mensen van... Wat er ook gebeurt... Jouw leven, mijn leven... Het leven van... Andere mensen. Het zijn allemaal dromen. En het, het voordeel is dat we. Die dromen een beetje kunnen sturen. Een, een, een beetje kunnen kietelen hier en daar. En, en als dan andere mensen ineens ook. Deel gaan uitmaken van die droom. waar jij een droom. Dat is toch eigenlijk heel mooi. En, en ik ben ook heel benieuwd waar mensen tegenwoordig van dromen. Want ik, ik ben al mensen tegengekomen... ...die is het niet eens opgevallen dat je ineens ook in de stad... ...de vogeltjes kan horen fluiten. Dat je in de stad ineens... Kan ruiken dat de frietkraam niet open is. Dat je gewoon ineens. Blauwe luchten hebt. Rust en stilte. En dan denk je aan alles wat daar ooit voor ons was. En dat is heel veel. Sommige dingen daar. Wil ik het niet eens over hebben. Dat zijn zo gruwelijk. Maar andere dingen daar tegen. Kan ik het natuurlijk wel over hebben. En over, over wat voor soort dingen zou ik het dan willen hebben. Ja. Ik vraag het mezelf. En ik vraag het mezelf nu af. En ondertussen ben ik dan aan het denken. Maar dan schiet je ook niks meer op. Nee, denken is echt bij mij nog nooit echt een, een handig ding geweest Ik, ik zal me eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n denker ik, Ja, hoe moet ik het zeggen, het, het schiet me ineens te binnen En, en, en waar het vandaan komt, ja, ik weet het niet had ik een oma En, en die, die zei dan altijd God mag het weten Maar ja wat, wat heb ik nou aan een god Die iets zou kunnen weten Of zou mogen weten Of, zou, of weet ik veel wat o, Als die niet te spreken is nee. Ik heb geprobeerd te bellen Te faxen en, en we waren vroeger met de telex zelfs geprobeerd. Maar nooit één antwoord. Erger nog. De, de meeste berichtjes zijn nooit aangekomen. Nee. Er was één berichtje dat was wel aangekomen. Maar dat bleek dan gewoon een een of ander adres te zijn. Dat is God. En daar kun je dan je vragen aan opsturen. En dan zijn er allemaal vrijwilligers die geven dan antwoorden. En daar zat ik ook niet op te wachten Dus ik droom gewoon rustig verder Zonder God Zonder richting Zonder regels Want die bepaal ik zelf wel Tjonge jonge En welke regels zou ik dan willen bepalen? Ja Eigenlijk een he heleboel regels. Ik, ik, ik ben nu al helemaal de draad kwijt. Ik, ik denk dat ik toch blijf dromen. De, dromen, dromen is eigenlijk iets... Het, het kost niet echt veel moeite. Je, je kan je gewoon laten gaan zonder dat het direct uit de hand loopt. En als het wel uit de hand loopt, dan. dan. dan spring je gewoon. En dan. dan. ben je weer terug. in je eigen droom. En je eigen droom is eigenlijk altijd de mooiste droom die er kan zijn. Je, je kan wel proberen. mijn droom. te leven. En dat gaat hem niet worden, want het is mijn droom En zo heb je misschien een hele andere droom Maar we kunnen wel vanuit elkaars dromen Samen met elkaar dromen Over hoe we ieders droom Tot werkelijkheid Kunnen laten komen Maar werkelijkheid, wat is, wat is werkelijkheid? Jongens, jongens, jongens, we zijn het afdwalen. En ik maar zoeken. Ja, ik, ik kan het echt nergens vinden. Maar, maar wie weet, is het er gewoon? Of, of juist niet? We, we gaan het gewoon vragen. Hallo? Hallo! Alleen met jou Maar het zou wel saai worden Ja, het, het zou wel saai worden Want En, en, en jij dan En, en, en jij En jij en, en, en jij Ik was jou bijna vergeten Eigenlijk wil ik met, met jou Nog wat langer praten Want ja, die andere Die, die zie ik zo vaak in. En jou... Z zie ik bijna nooit. Wat lijkt me dat fijn, maar... Oh, hoe gaan we dat regelen? Hoe gaan we dat regelen? Want dat is vaak een heel gedoe. Z zeker in mijn bestaan. Ik, ik, ik heb... Uh, ja omdat ik van gedoe hou, eh, heb ik dus een, een, een beetje ruimte gemaakt. En ik, ik heb ruimte gevonden om op het moment dat we allemaal met z'n allen weer elkaar mogen zien in het echt. Dus, dus niet via Zoom of via Skype of hoe heette al die andere dingen ook alweer. Oh ja, houseparty. Heb ik dat nou allemaal goed gezegd? Want anders... Ja... Dan krijg ik natuurlijk... Geen geld meer. Nee, want dat is ook een probleem. Er, er komen overal miljarden vandaan. En ik... Ik zit hier de hele dag... Naar mijn brievenbus te staren. En ik heb nog geen... Geld... Gezien. Nee. Dus ik weet niet hoe ik dat de komende maand ga doen, maar ik weet wel, en dan droom ik gewoon even verder, dat ik genoeg ruimte heb voor jullie allemaal. En dat als ik dan in één keer. Iemand zie. Waar ik heel lang. Niet. Lijfelijk mee heb gesproken. Die kan ik gewoon meenemen. Naar een ander stuk. Stuk verderop. En. Doen we dan iets. Wat niet mag. Of, of, of doen we dan iets. Wat zou moeten kunnen. En ik zeg dat het kan. Maar, maar er zijn andere mensen die zeggen dat het niet mag. En dat is ontzettend verwarrend. Zeker als je, zoals ik, in een droom leeft. Dat je in je droom ineens allerlei dingen niet meer zou mogen. In de tijd dat je nog wel allerlei dingen mocht in je droom. Toen, toen vloog ik over het schoolplein. Toen, toen kocht ik een broodje een een of andere frietkraam iets en dat bleek van een heks te zijn en toen, toen vloog ik op een hele andere manier de hele wereld rond in nog geen twintig minuten en ik, ik heb alles onderhouden van toen ja dat is, is het fijn als je gewoon permanent in een droom leeft dan kun je het gewoon onthouden. De meeste mensen die dromen dingen en daarna zijn ze het vergeten. Ze, ze, ze weten misschien wel dat ze een mooie droom hebben gehad. Of een angstige droom. Of een interessante droom. Maar ze zijn het vergeten. Dat heb ik nou nooit. Ik, ik vergeet eigenlijk nooit... In, in welke droom ik leef. Ik, ik, ik, ik moet toegeven: ik, ik heb eigenlijk maar één droom. Dus ik, ik... ik kan niet snel verdwalen. Want sommige mensen hebben... verschillende dromen en... dan krijg je al snel verwarring. Nou, ik, ik heb dat vroeger wel eens gehad hoor... van die hele verwarrende dromen... dat ik... Echt niet meer wist wat, waar en hoe. Maar ja, dat middel heb ik daarna ook nooit meer gebruikt. Want daar kan het ook aan liggen. Sommige mensen kunnen niet tegen worteltjes. Heb je ook. Andere mensen. die worden echt helemaal pukkelig van aardbeien. En laat ik daar de laatste tijd nou ongelofelijke zin in hebben in aardbeien. Maar mijn, mijn dromen die, die hebben wel één nadeel. En ik, ik, ik weet niet of het andere mensen zitten te luisteren die gewoon ook permanent in een droom leven. Maar als je dus in een droom leeft, dan gaan sommige dingen echt ongelooflijk langzaam. Net zoals vandaag bijvoorbeeld. Ik heb gezien dat er aardbeien gaan komen, want er zijn allemaal aardbeien, bloemetjes in mijn droom van de afgelopen dag. En, en ja, dan, dan zijn er toch andere dingen die mijn droom zou moeten vullen tot die tijd dat daar in één keer de eerste rijpe aardbei glimt in de zon. En onthoud mensen, ook als je ze alleen maar koopt in een winkel of bij een boer of wat dan ook, voordat je de aardbeien eet, leg ze even in de zon. Want een warme aardbei, opgewarmd door de zon, is mega keer lekkerder. In ieder geval in mijn dromen. En ik ja, ik heb zoveel gedroomd al. Maar, maar iedere keer is de ervaring hetzelfde. Dus ik, ik heb inmiddels geleerd omdat ik zo lang en zo vaak gedroomd heb: dat ik gewoon die bloemetjes moet afwachten, net zo lang tot daar een leuk bijtje, of een hommeltje, of een zweefvlieg. Ja, zweefvliegen komen ook op aardbeien. Die eten dan een stiekem al het stuifmeel op. Mm Hm-hm en als je dan gaat beseffen wat een stuifmeel is, dan, dan, dan kan je dromen ineens een stuk raamer worden. En, en, en zo is het ook met mijn droom. In, in mijn droom is eigenlijk alles mogelijk. Zelfs het onmogelijke kan daar. Maar er zijn grenzen. Dan iedereen natuurlijk... En wat heb je er nou aan een droom met grenzen... Als je gewoon even lekker wil dromen? Ja, en, en Dat is nou net mijn probleem. Want ik weet ook niet hoe het zit. Maar ik, ik, ik weet niet waarom... Er bepaalde grenzen zijn... En... Anderen juist weer niet. En... En, en zo zijn er afstanden waar tussen grenzen zijn. Maar met, met het huidige internetgebeuren kan ik net zo goed nu in Nieuw-Zeeland te luisteren zijn. Of, of in New York. Of in New Delhi. Of Shanghai. Ja, maar er is wel eens iemand in Shanghai die naar mij luistert, nou, zegt, ongelooflijk, en ik weet zeker dat er iemand is in Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, of hoe dat dan ook mogen heten, in Maleisië. Echter nog, die is hier zelfs een keer bij mij thuis geweest. Dat was eigenlijk. In dromen is heel veel mogelijk en horen grenzen niet te bestaan. En waar, waar komen die grenzen in mijn dromen dan vandaan? Nou, ik, ik weet één ding zeker. Ik doe het zelf. Ik breng zelf die grenzen aan. Want hey, stel je voor, in mijn droom, hè, daar heb ik heel vaak, dan loop ik langs iemand en denk: Nou, daar wil ik even lekker aan zitten. En die wil ik even overal op alle manieren betasten. Die maar mogelijk zijn. Dat doe ik dus niet. Dat is zo'n zo grens in mijn droom. En, en zo heb ik er nog wel meer hoor. Ja, als ik. Als ik, als ik rijst kook, gooi ik er geen gloor bij. Terwijl, ik, ik ken mensen die, die hebben dromen die ze op de een of andere manier niet onder controle weten te houden. En dan staan ze in hun droom rijst te koken in één liter gloor. Ja, dat, dat kan toch niet. Dat slaat toch nergens op. Is iets wat ik dus niet kan begrijpen. En, en dat is juist grappig. Want je, je weet nooit of ik het niet kan begrijpen. Of dat ik het misschien wel niet wil begrijpen. Dat, dat kun je waarschijnlijk niet eens aan mijn ogen zien. Op het moment dat ik dit zeg. Ik zei net dit. Keken jullie in mijn ogen? Droom anders even met me mee. Dat we even... Gewoon in mekaar's ogen kijken. En het, het kan echt. Echt meidromen kan echt. Doe je ogen langzaam open en tegenover je zie je een paar ogen. En ze kijken je aan, ze kijken naar jouw ogen. En dat voelt eigenlijk hartstikke fijn. Dat, dat, dat, dat kan zelfs op anderhalve meter afstand werken. Kijk mekaar eens recht in de ogen. En als er niet direct ogen bij je in de buurt zijn. Doe je ogen dan gewoon dicht. Want ook met dichte ogen. In welke droom dan ook. Kun je alles zien. En dat bedoel ik ook echt alles. Hè? Er zijn geen grenzen aan. Wat je allemaal zou kunnen zien. Als je jouw gedicht doet. En, en ook daar dan heb ik weer mijn, mijn grenzen. Ja. Dus. Ik doe eigenlijk nooit langer mijn ogen dicht als een uur of acht of zo. En na een uur of acht. Ja. Dan word ik wakker en dan. Begin ik weer aan mijn dagelijkse droom. Met al die mooie mensen om mij. Al die beleefdheid. Al die rust. Weinig auto's. Is dit wel werkelijkheid? Of is het toch een droom? Ik, ik hoef het niet te weten. Ik geloof alles. Ik weet nog niet zijn van vroeger aan mijn moeder en aan mijn huis. O, kuren, kalm, kuren, voor ik terug ben in de werkelijkheid. Maar eens zal het gebeuren dat voel ik mij hier zo tijd? Als bij jullie de boeren in de rij. Ja, dan duren voor iets Ik in alle meerja. Ja, dan duren voor iets erbij. Ik ben niet in alle Jouw, mij niet beschat. Ik zal altijd voor je zorgen, dan heb ik van mijn moeder meegehakt. Maar eens zal het gebeuren, dan voel ik mij hier zo thuis als bij mijn... je. En als je denkt dat je dit liedje net ook al gehoord hebt, dan klopt dat een beetje. Maar dit waren hele andere mensen met hetzelfde liedje. En dat kan. Dat, dat kan gewoon. Het is absoluut eh, mogelijk. Eigenlijk is, er eigenlijk is er niets onmogelijk. Nee. Alles kan. Er is zoveel te doen. Maar wil ik dat dan wel allemaal doen? He, he, heb ik daar allemaal wel tijd voor? Dat is wel een probleem. De tijd. Ja, ook als je de hele tijd... Droomt, dan is de tijd eigenlijk een. Grotere grens, als welke grens dan ook. Want als je het eenmaal gedroomd hebt, dan, dan was het al zo. En je kan niet meer terug. Nee, ik heb het wel eens geprobeerd hoor. ...ging mijn droom zo goed... ...dat er ineens door... ...allerlei mensen zoveel grenzen... ...aan mijn dromen... ...werden gesteld... ...dat ik... ...het even geprobeerd heb om... ...terug te gaan... ...in de droom waar ik was... Voordat dat gebeurde. Voordat mijn dromen ineens extra grenzen kregen. En mijn dromen niet veel verder mochten gaan. Zoals de regels van andere mensen mij voorschreven. En ik, ik kan je garanderen, ik heb, ik heb echt nog een hele tijd... Proberen terug te komen naar het punt waar, waarop dat niet zo was. Dat mijn dromen gewoon grenzeloos leken. Dat ik echt dacht alles te kunnen. En dan op een gegeven moment komt er iemand die zegt: dat mag niet. En en ja, zo'n droom gaat vaak zo snel dat ik dan meestal alleen maar kan vragen waarom mag dat niet en dan is die droom alweer een stuk verder voordat ik antwoord heb op mijn vraag. Hoeft het antwoord niet eens meer gegeven te worden, is de grens al gelegd tot daar en niet verder. Dat is eigenlijk... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is toch heel vervelend als andere mensen zich met jouw dromen gaan bezighouden? En, en zeker als ze zich daar ook nog weten binnen te dringen. In, in jouw droom. Ik, ik heb ook wel eens dat ik droom en dat er ineens allerlei mensen binnendringen die ik daar op dat moment liever niet zou hebben. Maar dat neem ik eigenlijk mezelf kwalijk. Want waarom zou ik een grens leggen op de droom die die andere mensen leven? Die, die mensen komen niet voor niks bij mij langs. Nee, dat bedoelt niet dat ze ervoor moeten betalen of zo. Nee, maar, maar ze hebben er toch behoefte aan. Om eventjes in mijn droom binnen te gaan. Net zoals dat jij misschien nu op dit moment ook in mijn droom bent. En, en als jij voelt dat dat zo is, dan kan ik je garanderen dat je in al mijn dromen altijd bent ja ik heb, ik heb dromen daar daar zijn festivals niks bij Het zijn helemaal vol met mensen en die komen dus niet voor mij hè, als je dat zou denken maar die, die komen voor elkaar ja apart hè? Kijk, ik heb hele aparte dromen. Ik... Ja, ik, ik... Ik droom al een beetje te veel weg, denk ik. Ik, ik, ik, ik moet gaan dansen, denk ik. Oké, okay, dansen.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 dat jullie in jullie dromen ook met mij meegedanst hebben, want in, in mijn droom, ja, ik, ik vond jullie allemaal geweldig dansen. Het, het zag er gewoon te gek uit en ja, ik, ik vond operatoren eigenlijk een beetje frivol dansen. Dat, dat had ik in mijn dromen nog nooit echt. Gezien En Ja dit, dit is nou het fijne van dromen Dat je dingen kan zien Die je nog nooit gezien hebt En, en die toch zo zouden kunnen Zomaar zouden kunnen zijn Ja En toch In, in dromen kun je niet alles. Ik heb het ook geprobeerd, maar... ...je, je kan ze niet besturen. Nee. Die, die droom waar jij in leeft... ...die gaat gewoon op een gegeven moment zijn eigen gang. Die gaat met jouw droom... ...aan de haal. Stel je voor je eigen droom... ...en... Die voert je gewoon. In één keer. Naar. Dingen die je. Niet kent. Waarvan je niks weet. Waar je dus misschien. Eens over zou kunnen. Dromen. Ik ik kan je zeggen, ik heb al die dromen gehad? Ik heb nog steeds alleen die ene droom. Met hekken van vijf meter eromheen. Vijf meter hoge hekken. Rondom mijn droom. Ja, klagen mensen over anderhalve meter. Nog vijf meter. Dan wordt alles nog een stuk moeilijker hoor. Tja. Het is net echt... Die droom. En ik, ik, ik wil jullie bij deze uitnodigen op de eerste dag, de eerste weekend. Het, het maakt niet uit wanneer het is. Om even weer onze dromen met elkaar te kunnen mengen. En het hoeft niet door mekaar iets te vertellen. Het kan heel simpel door mekaar aan te kijken. En zelfs al denk je. Ik zie niks. Heel simpel. Kijk. Alle andere mensen. Die dit nu horen. In de ogen. En het kan zelfs. Zonder dat iemand ogen zou hebben. Dat klinkt gek, hè? Ja, zelfs dan nog kan het. Want wij, wij hebben namelijk iets dat heet een brein. Dat is een brein en dat is een soort... Ik zal maar zeggen... Ja, vieze kledderzooi in je hoofd. En, en dat brein... Dat kan jij van alles wijsmaken, maar omgekeerd kan het ook. Dat brein is eigenlijk de plek, de enige plek waar, waar jouw dromen zijn. dus je hoeft eigenlijk nergens heen. Je hoeft eigenlijk niks te doen. Totdat je op een gegeven moment die droom droomt. Waar je niet meer uit wil stappen. Waar je helemaal voor gaat. En die droom, dat zul je zien. Die wordt eerst groter. Dan weer kleiner. Maar het mooie van droom is: het kan ook altijd weer meer worden. Ja. En dat kan in het echte leven niet. Nee. Kijk, als je, als je alle goud uit de aarde hebt gehaald, dan is gewoon alle goud uit de aarde. Dan is het allemaal boven de aarde. Nou ja. Heb er ongelooflijk veel plezier mee. Ik, ik vind het sowieso niet eens mooi. En, en zilver, ja, kan ook. Of, of, of steenkool, kan ook. Daar, daar hebben we trouwens over eens. Nog heel veel van. Dus dat is uh, aardolie of uh, beton. Ja, mensen staan er niet bij stil. Maar beton wordt gemaakt van, van, van rotsen. Ja. Dan, dan, dan maal je die rotsen heel fijn. En dan gooi je dat in een oven. En dan maak je dat heel heet. Er komt heel veel CO2 bij vrij. En dan heb je op een gegeven moment beton. dat ja, is ook niet handig om... En, Weet je wat wel handig is? Om op het moment dat je nu samen met mij meedroomt. En, en, en we pakken nu allemaal even een zaadje. en hoef je niet om je heen te kijken. Nee, dat kan. Als je je ogen dicht hebt en je droomt er met mij mee. Pak je nu ook een zaadje. En dan stop je je in de grond omdat het een droom is, waar we met z'n allen in leven, zien we het zaadje al heel snel ontkiemen. Komt boven de grond, ziet er nog een beetje vreemd uit. Krijgt op een gegeven moment zijn eerste echte blaadjes. En vanaf dat moment gaat het in mijn droom, ik weet niet hoe het in jullie droom is, maar steeds harder. En, en voordat ik het weet, staat daar een boom. Wauw. Dat is bijzonder. Een boom... enige wat er voor nodig was, was een zaadje wat water wat grond en wat lucht wauw ik... Ik, ik dacht dat in dromen alles kon maar dit had ik eigenlijk voor onmogelijk gehouden dat het zo simpel is Je plant een zaadje. En dan gaat iets groeien. En zo is het met dromen ook. Droom alsjeblieft met me mee. Want dromen zijn echt. Dromen zijn echt. Ja, je, je gelooft het niet, hè. Maar ja, toch is het zo. Ik heb eigenlijk alles wat ik gedroomd heb, daar ben ik ook echt bij geweest. Dat is echt gebeurd. Eigenlijk gewoon direct op het moment dat ik het droomde, was het zo, zo ontzettend ga ik op in mijn dromen. Welke dromen zou ik nog willen dromen? En, en, en is dat dan belangrijk om iets te dromen? Ja, ja waar, waar ik nog steeds van droom eigenlijk. En dat is... Ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Ja... En, Eigenlijk, het belangrijkste is, ik, ik, ik heb net opgereikt zien dansen op een, een zeer frivole manier. En ik, ik zou dat nog graag een keer willen zien, maar dat is zo moeilijk. met dromen, je kan ze niet besturen, je weet niet waar je heen gaat. Je kan ze alleen onthouden. Ik ken mensen die onthouden ze door s als ze wakker worden ze direct te noteren. Nou, dat is voor mij niet weggelegd. Nee. Mijn dromen beginnen pas op het moment dat ik wakker word. En zie dat het allemaal een droom is. En, ja, je, je kan net als op een skateboard een beetje links hangen... of een beetje rechts hangen... en je kan me een beetje sturen, maar het is echt gewoon... Veel te weinig, in ieder geval, als je in een droom ineens bang wordt, moet je het trouwens nooit doen. In een, in, in een droom, mensen, en daarom is het ook heel belangrijk om in een droom te blijven leven. In een droom kan het nooit helemaal fout gaan. Nee. Het is gewoon zo. M een droom is eigenlijk heel veilig Ja Het is echt heel veilig En Stel je voor dat jij gewoon zo iemand bent hè, Zo ben ik dus niet Maar die, die alleen maar s'nachts droomt Dan heb je gewoon het voordeel Je wordt gewoon daarna weer wakker En Ik, ik leef gewoon Mijn droom Met Gruwelijke dingen die gebeurd zijn Of gebeuren maar ook die gaan voorbij, omdat die droom blijft doorgaan. Als je echt droomt, dan blijft die droom gewoon doorgaan. Wat er ook gebeurt. Dus net zoals ik net zei van zo'n zo snack. Kar, eh, wa waar dan een heks blijkt te zijn die je eten heeft vergiftigd, dat overleef je gewoon. Want het is maar een droom. Lieve mensen, maak je, maak je alsjeblieft geen zorgen. En als je zorgen om mij maakt, dat hoeft ook niet. Maar ik. Ja, het is toch. Ik, ik heb net gewoon gezien, hè? Operator uh, frivol dansen. Ik, ik, ik wil dat nog een keer. Hoe, hoe krijg ik dat voor elkaar? Kan ik de droom toch nog een bepaalde? Of niet? Heb ik zo weinig invloed op mijn eigen droom? Ei. Zo weinig invloed. Oh nee, oh nee, oh, oh nee, oh nee. Ik zie een mogelijkheid, ik zie ergens een ruimte in mijn droom. Om operator toch nog even frivol te laten dansen. Doei, tot de volgende keer. En, en droom verder. Ik kan filmpjes maken in mijn dromen <lacht> ik, ik zie het nu ook Ja, ja, waren jullie maar op de chat geweest Het is leuk om te luisteren Maar het is, is leuk om even ook mee te babbelen Want dan kan je af en toe dingen zien <lacht> Operator heeft een filmpje gemaakt Van zichzelf In mijn droom Wauw Zie je Dit kan allemaal echt Doei toch allemaal in mijn droom ja wow. nou bedankt Dit kan... Guus het is tijd voor het programma van Willem en ja Willem zit in de lobby en hij doet niks hij, hij moet naar het uitzendingkanaal ik weet niet, Willem, als je dit hoort, move naar het uitzendingkanaal Gewoon daar op klikken. Want alleen het uitzendekanaal is in de uitzending. Daar is hij. Ja, weet ik Precies. Ja, ik dacht, ik kan je erin slepen, maar het is toch beter als je het zelf doet. Dan weet je dat. <laughs> Ja. Hè? Nou, even kijken hoor. Even kijken naar de radio. Ja hè. Niet gek, hè? Er was gisteren iemand die zegt, uh, gaat, gaat het met je Nee, gaat het nog? Gaat het dus, nog? Ja, dan zeg ik, het gaat nog. <laughs> <laughs> ik, ik kan dat soort dingen eigenlijk nooit beantwoorden. Nee. Ik, ik, ik, ik ben blij dat het leeft. Ik vind het geweldig dat ik, dat ik dit allemaal meemaak. Ja, geweldig hè? Ja. En, ja. En, ja. Wat, wat ik denk, of, of wil, of hoop, dat zijn natuurlijk heel andere dingen. Er was gisteren nog een, uh, kwam er ergens langs, dus er dus zegt iemand, uh, al, al onze waarneming wordt gekleurd door, door onze hoop, angsten en liefde. Mm. Dus zeg maar, hoe wij naar de wereld kijken, hoe we dat ervaren, dat is allemaal gekleurd door onze hoop, hopen, angsten en ja, liefde. Ja. Ja. De, dus realiteit is ver in zoek, hè? Ja, wat is realiteit? Ja. Dat is, dat is mijn grote vraag. En volgens mij bestaat die niet. Uh, nee, ja, nee. Theoretisch wel. Ja. Maar, maar als individu, ja nou, de realiteit als de verzameling van al onze, van al ons, van alles, zeg maar. Maar de telefoons is, wij kunnen dat niet waarnemen. Hè, wij zitten in een heel klein, we hebben maar een heel klein kijkje op het alles. Ja. Dus wie, wie zijn wij dan om, om te zeggen: zo is het, of dit is waar, en dit is realiteit, en. en Stel voor dat Prins Bernhard nu een keer op binnen zou komen. Hallo Prins Bernhard. Hoi Prins Bernhard. Dag. Nog. Hallo. Hé. Hey. Is het goed Bernhard dat je er bent? Ja, ik vind het ook heel gezellig. Oh, je... Ja, ik kan er moest. Ja, geen, geen betere plek op de wereld dan hier. Ja, ja. nou goed. Het is dat je respect voor me hebt, maar met uh, mij gaat het, uh, gaat het, het gaat, ja. en het gaat altijd maar door. Het gaat altijd ja, maar door, ik woon nog steeds in Paleis Hoesdijk. <laughs> Goedenavond allemaal, hè. U, uh, oh, u ja. spreekt uh, de Nootski natuurlijk. De Nootski? De Nootski? Hé, bonsoir. Hé, hey, godjongen. Oh, Goed, jongen. Hé, hey. wow, wat een gezelligheid. Ik moet, hey. ik, moet vinger op, ik moet mijn vinger op een knopje houden, Dat kan ik anders horen? Nu, nu hoor je mij, hè? Ja. Ik denk, nou, Bernhard, prins Bernhard. Ik dacht, wat moet ik nou vanavond weer eens, hoe moet ik nu weer eens deelnemen? Ik dacht, nou, ja, Prins Bernhard, die is toch nog wel bekend. En dan kom ik er wel in, op die manier. Nou. Ja. Echt. En, eh... Uh, ben je erin eruit halen? Nee, dat nee, helemaal erin halen, dan horen nice ze dubbel. alles dubbel. Oh. E. Hier, hier spreekt Prins Bernhard. <aan> Hé, hey, hallo, hallo, ja. En uh, ik, Ja, ik hoor eigenlijk Juliana yes. okay. op de achtergrond. Er staan de spruitjes al klaar, er zijn de spruitjes afgevuld. Uh, oh man, hoe is met je, of heb je dat net al afgebreid verteld? Nee, ik kom net binnen eigenlijk, ik kom net binnen, ik uh, ben net... Door een vriendelijke zuster zijn mijn benen gemasseerd en ingesmeerd met lekkere olie. Oh, heerlijk. Man, heerlijk. Ik, word hier, ik word hier verwend. Ik ben nu alweer een kilo aangekomen. Oh, echt en, Ja, en ik zit hier dus in een hospice, maar ik, wil, ik ga natuurlijk niet dood. Dus ze weet eigenlijk ook niet precies wat ze met me aan moeten doen. Oh, ja. Ik ga, ik ga gewoon maar door. Ja. Ja. En wat is er mogelijkheid dat je naar huis komt? Nee, dat doe ik niet meer. Dat heb ik in januari heb ik dat drie, drie, maanden, drie weken geprobeerd. En toen ja. moest, ik weer, moest ik weer met een ambulance naar het ziekenhuis worden Oh ja, nee, nee, nee. Ondanks alle hulp en ondanks uh, de thuiszorg. En ja. dat, dat, dat red ik niet meer. Dat red niet meer. Nee, nee. Dus als ik hier weg moet, dan zal ik wel naar het verpleeghuis gaan. Maar ja, dan ja, kom nee. ik dus in, een, in, het, in het nieuwe regime van de witte maffia. En daar heb ik ook gezin in. Dat is het. nee, nee, nee, nee. Nou ja, weet je, voorlopig mag je dus gewoon lekker blijven. Voorlopig kan ik nog bezoek ontvangen, want uh, dat is dan de eer, die je, de privilege dat je hebt als je in naar hospice zet. Omdat, ja. je, om, om, omdat je aan het eind van je leven bent gekomen, mag je nog bezoek ontvangen. Ja, zo is het tegenwoordig. Maar ook maar eentje parkeren en alleen, alleen maar naast de familie, maar daar hebben we ook alweer een oplossing voor. Ja. Ik, ik, ik ga gewoon in een lekker rolstoel zitten en dan vragen of ze mij naar buiten krijgen. ja En dan komen er bijvoorbeeld vrienden langs en dan gaan we buiten lekker een koffie drinken. Of een... Oh, ja, dat ja. Is... Zo Zoiets. Dat heel graag. Dat dus het ik heb me even wel en ik ja. me niet. Nee. Ik vind het leuk om jullie even te horen en ja. even met je te babbelen. Ja. En uh, ik, ga weer, ik ga weer over op de luisterende stand... Ik klinkt, klinkt heel goed. Ja. Ja, Ze zeggen ook allemaal dat ik als vanouds klink. Ja. En uh, het is ja. niet zo. Ik ben heel ga moe en ik ben mijn conditie is, uh, is gewoon zwak. Mm. Maar voor de, voor de rest uh, de kop werd nog steeds volledig hoor. Niet zo ja, lang. Ja, ja. Niet Heb je ook een extra of zo? Ja, ik heb zo'n slangetje uh, aan mijn neus uh, zo ik zag gisteravond nog een film met een muisje die ook zo'n slangetje neus had. En die liep rond zonder enig apparaat aan zich. Waar de slangetje naartoe gegaan en dat ging het niet kunnen we Zo oh, wil je dat Zo ja. op het scherm. Maar goed. Oh, ik, yeah. ik wens jullie een aangename avond. Ik zal me ja. eerst melden. En, uh, ik luister ieder voor iedere keer. Heel goed, beste. Ja. Uh, no, best Dank je. Ja. wel. Ja. De beste de mensen, Winooski. De... Ja. En veel goed aan alle mensen op de chat ook. Ja, dankjewel. Ja, man. die horen dit ook hoor. Dus, uh... Oké, okay. tot gauw. Doei. Doe. Geweldig dat je het even was, man. Jo. je ja, te horen, man. <laughs> nou, fantastisch. Nou moet ik nog even kijken hoe ik er weer uit. Oh. Oh. Het is een gedoe hoor, dat zetten. Dat is verschrikkelijk hè? Ja, verschrikkelijk. Oh. Maar, het is je gelukt. Het is me gelukt. Ik geloof dat ik nu op een kruisje ga drukken. En nou dan moet je er wel uitgaan. Ja, op ja, een kruisje. Oh. Een rooskruisje. kruisje gehuis. jee. Ja. Nou, Prins Bernhard, dat was goed hè? Leuk, ja. Ja. Actor, <laughs> <laughs> <tankt> <tankt> ja, dacht, hoe komt dit erbij? Ja, ik dat wel. Nou. Hij komt echt niet hoor, die noots. Zo. Ja. Ja, heeft zeer op ideeën, hè? Ja ja, ja, Het is wel heftig hoor, ja. Ja, die schat. Ja, hij heeft jaren en jaren heeft hij meegedaan met Ridder Radio, hoor. Ja. welk? Ja, Moet... Moet je nu het hij volgens mij toch ook samen met CPR dat een beetje opgezet, geloof Nou, dat, Ik dat, weet, dat weet CPR wel. Of oh, in ieder geval wat uh, mee een beetje achter de schermen en zo gewoon. Ja, ja, ja. dat heeft ja. Ja, veel geholpen, ja. zeker. Ja.